12 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. AMC weer van zwarte lijst borstkankeroperaties afgehaald. Minister wil meer onafhankelijke bestuurders pensioenfondsen en Japan grijpt weer in op de Valutamarkt. Vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Bij een zuidenwind wordt het 15 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Morgen eerst nog een waterig zonnetje, maar later wat regen. En ook dan een graad of 16. Het ziekenhuis AMC in Amsterdam verdwijnt van de zwarte lijst van zorgverzekeraar CZ op het gebied van borstkankeroperaties. Begin deze maand kwam de zwarte lijst van CZ uh, in de publiciteit met de opname van vijf ziekenhuizen waarmee CZ geen nieuw contract wilde afsluiten. Het AMC liet meteen al weten verbaasd te zijn over die plaats op de zwarte lijst. Uh, Marie-José van Gardingen is aan de lijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Woordvoerder van CZ. Nu gaat u toch die operaties vergoeden. Wat is er veranderd? Uh, nou ja, zij, zij voldeden niet aan de eisen. Dat is uh, en een minimum aantal operaties per jaar uh, hebben. En, uh, en, en je moest een volledig multidisciplinair team hebben. Nou, uh, Het aantal operaties bij het AMC uh, dat was minder dan 70 per jaar... En, uh, dus dat vonden wij niet voldoende. Nu zij gaan samenwerken nog intensiever met het Flevoziekenhuis... en daarin ook een stap zetten om echt met één multidisciplinair team... wat alle patiënten van zowel Flevo als AMC bekijkt, uh, te gaan werken... voldoen zij wel aan die, aan die uh, norm. Maar je zou kunnen zeggen, ja, ze gaan wat meer samenwerken... maar in de praktijk gebeurde dat toch ook al. Maar dat ene team is voor u nee. het doorslaggevende punt? Ja, echt met één team. En dat gaan ze in eerste instantie oplossen met videoconferentie. Uh, maar dat wordt echt één team. En dat is heel belangrijk, dat ook die ervaring van dat team is heel belangrijk. Het gaat niet alleen om de arts, het gaat ook om het hele team. Die ervaring... Uh, die moet uh, op orde zijn. Toch zou je kunnen zeggen, ja, die zwarte lijst... dat, lag, dat, dat, dat leek allemaal heel erg dreigend... terwijl er misschien toch niet, niet zo heel veel voor de, aan de hand was voor de buitenwacht dan. Nou ja, kijk, de, die lijst, dat is, daarin communiceren wij wat we wel en niet met ziekenhuizen uh, afspreken en waar we wel inkopen en waar we niet inkopen. En als die lijst ertoe leidt dat een ziekenhuis nog een extra stap zet om intensiever te gaan samenwerken en echt met één team, dan is dat een kwaliteitsverbetering waar wij natuurlijk uh, juist uh, die lijst ook onder meer voor hebben bedacht. Dat is om de boel in beweging te krijgen, betere kwaliteit, concentratie. Nou, als dat leidt tot een aanpassing, dan is dat prima. Die, lijst heeft wel degelijk, die notering op die lijst heeft uh, voor het AMC wel degelijk zijn effect gehad, zegt u? Nou ja, transparantie helpt wel uh, dat, uh, dat, dat de, de boel in beweging komt. En uh, dat is niet altijd leuk. Maar ja, dat, dat helpt wel. Ja, ze gaan van die uh, lijst dus af van het AMC. Ik dank u wel voor de uitleg, mevrouw uh, Van Gardingen van CZ. Oké. Okay. Minister Kamp wil dat de pensioenfondsen anders worden bestuurd. In een wetsvoorstel dat naar de Raad van State is gestuurd... staat dat de rol van werkgevers en werknemers kleiner moet worden... en dat er plaats moet komen voor onafhankelijke bestuurders. En ook moet er een raad van toezicht komen. Bij belangrijke beslissingen moet aan die raad toestemming worden verleend. Tot nu toe zaten alleen vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers... in die besturen van de pensioenfondsen. En dat alleenrecht, dat vervalt in het wetsvoorstel van Kamp.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 De hele maand oktober heeft de website Webwereld privacy-lekken... bij overheidsdiensten en websites gepubliceerd. Lektober noemden ze dat. Journalist Brenno de Winter die wilde hiermee aantonen... hoe onveilig privégegevens zijn bij sommige websites. Niet iedereen vindt dat zo'n geslaagde maand. Zo heeft een internetbeveiligingsbedrijf... de mail van Brenno de Winter zelf gehackt. Verslaggever Arno Leblanc. Ronald Kingma van ISSX, een securitybedrijf... die security, dus beveiliging, op internet doet... Ja, jullie zijn zelf ook bij, uh, bij Brenno uh, naar binnen gekomen. Waarom? Wij, wij zien momenteel uh, le Lektober tevoorschijn komen. Uh, lektober heeft een hele hoop uh, Lekken gepubliceerd. Uh, met name gemeentes, overheden en dergelijke, wat heel erg goed is. Uh, vervolgens hebben wij een klein beetje de indruk... dat, dat het, het, uh, het vinden van Lekken niet meer over bewustwording gaat van partijen... maar dat het puur gaat over sensatie. Het gaat eigenlijk te ver? Uh, mijn gaat het, gaat het te ver. En wat merken jullie daarvan als beveiligingsbedrijf? Wij krijgen van heel veel uh, nieuwe klanten. Dat, dat is de ene kant waar je Brenner ook dankbaar voor moet zijn. Uh, die zich zorgen maken dat zij op het uh, op wereld tevoorschijn komen. Uh, het zijn misschien partijen die, die de IT al niet helemaal op orde hebben... want anders hoef je dingen niet zo heel veel zorgen te maken. De andere kant is dat wij van bestaande klanten ook horen... dat um, uh, zij verhoogde activiteit zien in het aantal aanvallen... En dat zijn dan aanvallen, uh, met name vanuit scriptkiddies... of mensen die proberen bijvoorbeeld SQL-injectie of cross-site scripting te detecteren. En dat zijn heel moeilijke woorden, maar dat zijn eigenlijk vrij simpele ja, uh, Dat zijn hackertjes. bijvoorbeeld, de, bijvoorbeeld de, de, uh, de, de lekken die Brenno zelf ook heeft blootgelegd. Dus jullie wil eigenlijk gewoon laten zien, ja, Brenno zelf uh, ook niet zo. Maar ja, bij Brenno de site is natuurlijk niet echt een lek, Want er, uh, er zitten geen heel heftige persoonsgegevens of zo achter. Uh, nee, wat wij hebben gezien. Het was alleen toegang tot zijn, zijn uh, publieke website waar hij een soort blog uh, uh, heeft draaien. Uh, als wij verder hadden gewild, hadden we mogelijk wel gevoelige informatie. Daar hadden wij in principe zijn, zijn e-mail kunnen onderscheppen, uh, gebruiksname wachtwoorden kunnen onderscheppen en op basis daarvan verder gaan. Alleen dat ging eigenlijk. Te maar jullie zijn nu zelf, worden nu zelf ook heel wat aangevallen, toch hier? Wij zien momenteel, sinds, sinds alles gepubliceerd is, dat, dat er echt actief aanvallen plaatsvinden. Dus dat is eigenlijk wat, wat Lektober, uh, mijn zin zien ze ook om geen. Het statement wat wij wilden maken, de, dat het, uh, het uitlokken is van. En jullie hebben daar nu zelf dus ook last van? En lukt dat uh, de mensen om bij jullie binnen te komen? Tot nu toe nog niet, maar goed, ik, ik wil in ieder geval niet, niet mensen uit gaan dagen om het, uh, om het te proberen. Maar het is wel even een goede test, toch? Of alles op orde is bij jullie? Dat, uh, dat is zo. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Japan heeft op grote schaal jens aangeboden op de valutamarkt... in een poging om de munt minder duur te maken. Het is de tweede keer in drie maanden tijd dat Japan ingrijpt. In augustus werd een recordbedrag van 4,5 duizend miljard yen in de verkoop gedaan. En hoeveel er vandaag in de verkoop gaat, dat is niet bekend. Een dure yen is slecht voor de Japanse export. Met name de Japanse auto-industrie heeft last van die dure munt. Japanse auto's worden dan relatief duurder en daardoor worden minder verkocht. De Amerikaanse presidentskandidaat Herman Kane is in opspraak geraakt. Hij wordt beschuldigd van seksuele intimidatie. Kane was in de jaren negentig voorzitter van een belangenorganisatie van restaurants. En volgens de journalistieke website Politico... heeft hij toen seksueel getinte opmerkingen gemaakt tegen twee vrouwelijke medewerkers. De zaak werd geschikt, vertelt deze politiek verslaggever van Politico. We hebben multiple sources op deze story. We hebben documentation. gezien. Uh we NRA. in ruil voor hun zwijgen kregen de vrouwen. meer dan 10.000 dollar. Kane is presidentskandidaat voor de Republikeinen. Hij maakte afgelopen weken een opmars in de pols. en hij wordt als mogelijke winnaar. beschouwd van de Republikeinse voorverkiezingen. Volgens een woordvoerder van Kane. is er sprake van een lastercampagne. De basisschool in Hengelo, die gisteren voor een deel afbrandde... blijft zeker tot en met woensdag dicht. De bovenverdieping van de school is zwaar beschadigd. Maar de benedenverdieping bleef grotendeels gespaard. De directeur van de school is geschrokken. Het is eeuwig zonde. A, voor de kinderen natuurlijk en voor de collega's. Maar ja, ook, ook, ook voor het gebouw. Ik bedoel, ja, je kunt wel zeggen, het is maar een gebouw. Maar het is wel een heel mooi gebouw. En, en... Nou, we zijn er wel een beetje aan verknocht, dus het is wel heel erg sneu en triest dat dit gebeurt. Het schoolgebouw is een gemeentelijk monument, gebouwd door architect Dudok. De brandweer en politie in Twente onderzoeken of de benedenverdieping weer gebruikt kan worden. En de 150 leerlingen van de Wildbordschool in Hengelo hebben in elk geval tot en met woensdag vrij. Op de A12 heeft een vrachtwagenchauffeur vanochtend een kilometerslange file veroorzaakt. Hij kreeg op de snelweg een lekke band, maar weigerde vervolgens zijn truck te laten wegslepen. Want hij wilde de band op de plek zelf laten wisselen, want wegslepen kost geld. Op de A12 ontstond daardoor een file van meer dan 20 kilometer tussen Veenendaal en Driebergen. Na ongeveer een uur gaf de chauffeur toch gehoor aan de oproep om de truck naar de afslag Bunnik te laten slepen. Sport. Hongballer Rob Kordemans heeft op de laatste dag van de overschrijvingsperiode... zijn overstap naar ADO ingetrokken. Hij blijft toch bij landskampioen Amsterdam Pirates. Kordemans vervulde onlangs een hoofdrol in de WK-finale in Panama... waar Oranje ten koste van Cuba de wereldtitel greep. En volgens Kordemans heeft ADO hem niet kunnen overtuigen... dat er in Den Haag een uh, team gevormd kan worden... waarmee hij met plezier en succes zijn hongbalcarrière zou kunnen afsluiten. Het ABN AMRO-tennistoernooi heeft opnieuw een grote naam gepresenteerd als deelnemer aan de komende editie in februari. De Argentijn Juan Martín del Potro, winnaar van de US Open in 2009, die heeft zijn komst bevestigd aan toernooidirecteur Richard Krajicek. Eerder waren al Roger Federer en Robin Haasen vastgelegd. Dan uh, gaan we het hebben over de Universiteit Tilburg. Er wordt een persconferentie gegeven over het werk van hoogleraar Diederik Stapel. U weet wel, die hoogleraar die gewerkt bleek te hebben met verzonnen data... die allerlei dingen bedacht had. De universiteit heeft nu het werk van uh, Diederik Stapel onderzocht. En Matthijs van der Wiel die is bij die persconferentie. Wat hebben ze uitgevonden, Matthijs? Het was een voorlopige tuss tussenstand van een grootschalig onderzoek. Want alle publicaties van voormalig hoogleraar Diederik Stapel worden nu onderzocht. Wat klopt ervan en wat klopt er niet van? Nou, in ieder geval heeft de commissie tot nu toe ondervonden dat minimaal 30 artikelen... die hij in vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften heeft uh, gepubliceerd... gebaseerd zijn op verzonnen data. En waarschijnlijk volgen er nog veel meer dat onderzoek wordt voortgezet. Dat is gebeurd jarenlang, uh, sinds 2004 in ieder geval. De commissie noemt het verbijsterend de omvang... ...van de fraude, de wetenschappelijke fraude... ...vertelde ook hoe Stapel te werk ging... ...hij zet een jonge onderzoeker aan het werk... ...om een onderzoek te verzinnen... ...en vervolgens zei hij dat hij wel de experimenten... ...zou uitvoeren, dat deed hij dan zogenaamd... ...in zijn eentje, maar die experimenten... ...werden nooit uitgevoerd... ...en wel werd, werden de conclusies... ...die hij zelf dus verzon, daarna verwerkt... ...in publicaties, het is schokkend ook... ...dat heel veel jonge onderzoekers daarvan de dupe zijn geweest... ...die hebben dus promoties uitgevoerd... ...onderzoek gedaan met data... ...die helemaal niet bestaan, dat neemt... Dat rekent deze commissie, de voormalige hoogleraar, nou, hij is nog steeds een functiehoogleraar, maar in ieder geval onderzoeken Diederik Stapel zeer aan. Uh, het is verbijsterend, het is schokkend, zeggen ze, en er zal nog veel meer volgen waarschijnlijk, want nog heel veel publicaties uh, zullen later nog, ook nog worden onderzocht naar hun waarheidsgetrouwheid. Uh, Stapel zelf, die wil niet reageren voor de camera of voor de microfoon, maar hij heeft wel al een conclusie, een reactie gegeven schriftelijk waarin hij stelt dat hij heeft gefaald als wetenschapper, als onderzoeker, dat hij zijn excuses aanbiedt, dat hij zich schaamt en dat hij de wereld mooier heeft willen maken. Hij zegt dat hij eigenlijk een middelen heeft ingezet om het allemaal mooier te laten lijken en dat dat gebeurd is omdat er veel te hoge druk lag om te scoren dat hij toen de verkeerde afslag is afgeslagen, voor Zavet Tilburg. Stapel dus door het stof worden Matthijs van de Wiel. Dankjewel Matthijs daar zo. De hoofdpunten van het nieuws om 12 minuten over twaalf. Ziekenhuis AMC in Amsterdam verdwijnt van de zwarte lijst van zorgverzekeraar CZ. Die zwarte lijst ging over uh, borstkankeroperaties. Minister Kamp wil dat er bij de pensioenfondsen... naast werknemers en werkgevers ook onafhankelijke bestuurders komen. En Japan heeft op grote schaal Jens aangeboden op de valutamarkt... in een poging de munt minder duur te maken.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 Kijk op cz.nl Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, Volkshandsjournalist Jan Tromp schreef een boekje... over vernedering en nederigheid in de Nederlandse politiek. Hoe actueel, zou je bijna zeggen. In het mediaforum, Volkshand columnist Bert Wagendorp... en Tjeu Vase, die is van het Financieel Dagblad. En natuurlijk kijken we terug op het CDA-congres van zaterdag... waar vicepremier Verhagen opnieuw een emotionele speech hield... over moeilijke keuzes die zijn partij moet maken. Dat laat geen CDA'er onberoerd. Berend Jansen Drenthe niet. Siebrand van Haasme, Buma uit Voorburg niet... Ad Jan uit Zeeland niet. Remo Knops uit Horst en de Maas niet. En zeker Gert Leers niet. We beginnen aan een nieuwe week van de Nationale Nieuwsquiz. en De eerste kandidaat is Gerco Wassink, die komt uit Zeist. Wilt u ook een keer meedoen? Mail dan uw naam en telefoonnummer naar nationalenieuwsquiz.ncv.nl. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het Medianieuws. Net ook al even gehoord in het NOS-nieuws. Het was deze maand Lektober. Althans, de site Webwereld noemde de afgelopen maand zo. Iedere dag is namelijk een opzienbarend lek bekendgemaakt... van een gemeente of een overheidsdienst. Sander van der Meijs, goedemiddag. Goedemiddag. Redactiechef van Webwereld. Wat hebben jullie nu geprobeerd aan te tonen? We hebben geprobeerd aan te tonen dat uh, het standaard... Is gesteld is met de beveiliging van veel privégegevens. En dat... Uh, is gebleken afgelopen ja, maand. Ja. Wat is wat jou betreft het meest opzienbarende lek? Uh, het meest opzienbarende lek dat waren denk ik de 50 gemeentes die uh, lek waren. Uh, en dat waren over het algemeen oude, oude sites die daar nog online stonden. En dat is uh, um, ja, zorgwekkend dat oudere sites onbeheerd achterblijven. Ja. Terwijl iedereen zegt dat het, dat niet aan de hand is omdat de websites goed zijn. Ja. En, en, en, en dan kon je dus in allerlei uh, privégegevens komen? Zo kon je bij allerlei privégegevens komen, ja. ja. ja. Dat, uh, uh, het is wel is. Je noemt niet het hek van uh, Brenno de Winter, hè? want die is nu zelf gehackt, begrijp ik? Die is uh, inderdaad nu zelf gehackt. Um, dat was gisteren natuurlijk even, even flink opzienbarend, uh, maar dit is niet um, ja, waar lektover om draaide. Uh, natuurlijk had hij zijn, zijn, zijn beveiliging niet helemaal goed op orde... omdat hij oude software draaide. Maar uh, Lektober draaide om lekken uh, die heel simpel te doen waren. Met standaard scriptjes, nee. uh, standaard, eigenlijk, eigenlijk out of the box... Um, de hekkers waar Brenno doorgehekt is... die zijn toch wel een uh, halve week bezig geweest. Ja, ja. Nou ja, we hoorden net uh, een van die mannen uh, dat is van een beveiligingsbedrijf is dat uitgegaan. Die wilde ook ja, eigenlijk even een hak zetten. Brenno heeft natuurlijk een, een belangrijke rol gespeeld in dat hekken. Uh, en die zei dat het vrij eenvoudig te doen was. Maar goed, dan nog, uh, daar liggen geen privégegevens opgeslagen Van mij bijvoorbeeld op zijn, uh, op zijn site. Waren jullie echt verbaasd dat er zoveel lekken waren? Of, of wist je dat eigenlijk al? Nou, we waren niet echt verbaasd. Want uh, ja, uh, we hebben het ook... Lector, oktober uitgeroepen tot Lektober, eh, omdat ze eh, wel wisten dat er zoveel lekken waren, dat we er genoeg hadden. Um, som, sommige groten waren wel op een gegeven moment een verrassing. Uh, sowieso 50 gemeentes, dus dat, uh, dat, dat, uh, ja, dat is ja. wel behoorlijk. En, en, en, en, vind je, en vind je nou als medium ook, hè, webwereld is toch een medium, dat je, dat je ook andere mensen misschien op het idee brengt, uh, ik noem wat criminelen die nu ook lekker gaan hacken en zo, ik bedoel, heb je, heb je daar, voel je daar nog een, enig verantwoordelijkheidsgevoel? Nou, criminelen die uh, komen zelf wel op het idee dat we die hebben uh, op de webwereld helemaal niet voor nodig daarvoor. En dat is nou net ook het probleem. En daarom willen we erop wijzen. Uh, op dit moment zijn, zijn wel uh, uh, veel uh, ja, kleinere uh, hackertjes bezig om, om, om dat te doen. En ja, dat is inderdaad een, uh, iets wat we niet helemaal bedoeld hadden. Nee, nee. Komt er volgend jaar weer een lectober? Um, nou ja, goed, dat ligt er maar aan uh, hoe dit opgepikt wordt. Er is nu veel aandacht voor. Uh, en dat juist goed toe. Um, ja, misschien is het volgend jaar wel helemaal uh, veel beter... en uh, kunnen, we, kunnen we het eigenlijk niet meer doen. En dat zou heel fijn zijn. Sander van der Meijs, dankjewel. Redactiechef van Webwereld. Dag, wie Kaats kan de bal verwachten, dat weten de makers van de satirische tekenfilmserie South Park nu ook. Er is een namaakaflevering op YouTube verschenen. Hoofdpersonen in die namaak South Park zijn de twee makers van de echte serie. De ene wordt afgeschilderd als een vrouwengek, terwijl de andere belachelijk wordt gemaakt met zijn artistieke ambities. You're not still writing that musical, are you? Don't you have enough money? It's not about money. It's about people taking me seriously as an artist. But we gotta go down to the mall for the South Park show. Cheeks Steak de South Park Creators. TV col Kas Spijkers is overleden. De Telegraaflezers die het nog niet wisten, konden de overlijdensadvertentie vandaag in de krant lezen. Opmerkelijk genoeg zat er ook een van Kas Spijkers zelf bij. Mesami, zo begint hij een laatste groet aan allen die mij dierbaar zijn. En hij sluit af met zijn welbekende voilà. Rouderskundige Daan Westerink ziet een trend in dat soort advertenties. Je ziet dat mensen veel individueler uh, een keuze maken... om afscheid te nemen van het leven. He, we zijn niet meer uh, gebonden aan een kerk of aan een zaal. Uh, er is niet meer een grote groep die zegt zo moet het. Gaspijkers he, heeft een voorbeeldfunctie. We kennen Nederlanders die laten zien hoe het ook kan. En je ziet dat gewone Nederlanders daar een voorbeeld aan nemen. En denken, hey, ik hoef helemaal niet... Uh, zo statig of zo plechtig uh, afscheid te nemen. Ik kan ook zelf dat doen. Ik kan het leven en dus ook de dood in de eigen hand nemen. Dan is hier de laatste vraag: de handvraag. De yeah. ja, Beatles naar blokken. Het mediaarchief. Het is vandaag de laatste dag van de brandpreventieweken. Veel aandacht dus voor rookmelders en blusdekens. En we willen u nog even één keer duidelijk wijzen op de gevaren van brand. En met wie kunnen we dat beter doen dan met het brandpreventje? Dat kleine brandweermannetje uit het postbus 51 spotje dat in 1975 in alle huiskamers kwam. Doe het zelf, maar doe het niet zo. Doe het zelf, maar doe het niet zo. Doe het zelf, maar doe het zo. Neem die maatregelen die nodig zijn om dit te voorkomen. Geen vuur, zelfs geen sigaret bij licht ontvlambare stoffen. En vooral goed ventileren. Doe aan brandpreventie. Ja, de kracht van herhaling was het brandpreventje in 1975 al niet te vreemd en dat bereikt een hoogtepunt in zijn waarschuwingsfilmpje over brand in de natuur. Oh, wat een pracht gezicht. Suffert, kent toch uit. Daar lag een tak. Kan ik daar wat aan doen? Kan ik daar wat aan doen? Kan ik daar wat aan doen? Kan ik daar wat aan doen? Kan ik daar wat aan doen? Kan ik daar wat aan doen? Kan ik daar wat aan doen? Natuurlijk kunt u daar wat aan doen. Houd het vuur uit de natuur. Laten we zuinig zijn op wat we hebben. Voorkomen is beter dan blussen. Ja, kan ik er wat aan doen. Met die woorden maakte brandpreventje zichzelf onsterfelijk. Anno 2011 heeft hij een eigen Twitter-account trouwens... en een gedenkteken op Hives voor het coolste brandweermannetje... dat ooit op deze aarde aanwezig is geweest, schrijft een fan daar. Lunch met Jurgen van den Berg. Je zit in de politiek. Je zit erin voor je principes. Je hebt je familie en vrienden en vooral jezelf belooft nooit laf te zijn. Niet te buigen als de leiding en de lakijen van de leiding. Kadaverdiscipline verlangen. Maar op een dag gebeurt het. Je raakt in het defensief. Ze dreigen met pek en zwavel. Ze schroeien je op hete platen. Je wordt ingesloten. Vervolgens uitgesloten en dan buig je. Heb je dat mooi voorgelezen of niet, Jan Tromp? Nou, ongelooflijk, uh, Jurgen. Ik zou het niet beter... En wat een fantastische tekst is dat toch? Ja, die heb jij geschreven. Oh ja, dat is waar, ja. Het is een promotietekst van het boekje Buigen... Uh, geschreven in verband met het 25-jarig bestaan van uitgeverij Balans. Uh, Jan Tromp, volkslandjournalist. Uh, het klinkt actueel, en dat doe ik natuurlijk op dat CDA-congres. Ja, want kijk, Buigen, met als ondertitel... nederigheid en vernedering in de Nederlandse politiek... dat gaat enerzijds over uh, de slachtoffers die bevlogen in de politiek stappen... en er verkreukeld uh, uitkomen. Maar het gaat ook over de uitvoerders, de mannen, want dat zijn het... de mannen aan de top die uh, eenheid verlangen tegen elke prijs... en tegen elke overtuiging ja. in. Het, het, het is een, een politiek en uh, ook zwaar psychologisch proces... en het is inderdaad van alle tijden en alle gewesten... maar hier en nu kun je zeggen... Het boekje gaat over het CDA. Ja, en, en dan met name bijvoorbeeld over die kwestie Mauro. Zo natuurlijk. is het. Ja. Uh, want iedereen is, is daar weer langsgekomen. Uh, uh, nou ja, en, en het past precies in, in wat jij in dat boekje schrijft? Wat, wat daar nu zo de afgelopen ja, week ongeveer uh, gebeurt? eigenlijk wel, want er slachtoffers. Ik zie drie slachtoffers. Uh, volgens de lijnen van, uh, van Buigen, van uh, mijn boekje. Koppian uh, en Verrier uh, natuurlijk, want ook al blijven die uh, overeind staan... dat zal morgen blijken, dan toch zijn ze meer geïsoleerd... en meer uitgesloten dan uh, ooit tevoren. En ook Leers, uh, de minister, is een, uh, is een zwaar slachtoffer. Hij heeft zich door Rutte naar uh, Wilders laten sturen ik denk een dag of uh, tien geleden, ja. in volle nederigheid... en in volle publieke uh, vernedering. Tja, uh, het is zielig. Ja, ja. ja en, en, Want we hadden ook al de, de soap rond de formatie... met ook dat grote congres ja. daaromheen natuurlijk. Ja. Um, waarin we, hè, dat, dat, dat hoor je dan uit de wandelgangen... dat mensen toch echt keihard onder druk zijn gezet binnen het CDA. Ja, dat is uh, eerlijk gezegd al heel lang uh, de praktijk binnen het CDA. Maar... In mijn uh, boek, daar komt de CDA erin voor, uit de jaren uh, 70, 80... ze Faber, die toen tot de beroemde, beruchte uh, loyalisten uh, behoorde... ...die zich eigenlijk keerde tegen de oprichting van het, uh, de totstandkoming van het CDA. Maar je uh, kunt het ook vrij gemakkelijk aantreffen uh, binnen de Partij van de Arbeid... binnen. Laten we zeggen de progressieve uh, beweging en binnen de VVD. Ik heb een uh, interview gemaakt met een voormalig VVD-Kamerlid, uh, mevrouw Els Toxopeus. En zij kan eigenlijk alleen maar over het binnenhof praten in termen van die rattenvijver. <lacht> en uh, nou ja, dat beschrijft ze. Wat haar is overkomen, beschrijft ze uh, vrij uh, overtuigend. Het is. Um, het is vreselijk ja, En eigenlijk. Het is van alle partijen, zeg je ook. Is er, heb jij ook voorbeelden gevonden van mensen die niet bogen? Ja, uh, nou ja, ook recent, ook binnen het uh, CDA. Dat zijn natuurlijk uh, Ab Klink en uh, Ernst Hiers uh, Balin. Ja. Die, hebben, uh, die zijn echt met de rug uh, tegen de muur gezet. Maxime Verhagen uh, moet uh, met... Uh, in dat opzicht met, met lof uh, worden genoemd. Die, uh, die heeft die mensen voorgehouden dat het vuile verraders zijn. Die heeft uh, uh, gedreigd met pek en zwavel, met uh, uitsluiting uh, uit de partij. En uh, Ab Klink is daar uh, misschien wel het grootste slachtoffer van uh, geworden. Want maar maar, heeft maar, maar het... daar kan je toch van zeggen dat hij uiteindelijk wel gebogen heeft? Want hij is verdwenen. Nee, Ik bedoel, anders jawel, had, hij, anders meeste, had hij toch met moeten blijven zitten. Ja, maar uh, buigen in de zin van uh, buigen voor de macht... En uh, meegaan uh, ja, ja. Met, de met de macht. Ja, en ja, zeggen, ja, ja. oké, okay, uh, after all is het eigenlijk toch niet zo'n slecht idee. Die PVV, ja. daar zit heus wel wat in. En die wilders, dat vat heus wel wat uh, wel mee. Als we eenmaal in de praktijk zijn. Ik zeg daar uh, met alle reserve ja tegen. Dat hebben ze niet gedaan. Ja. En, en hier is Berlijn die zegt ook van zichzelf, die is, die is ook behandeld. Daar kan hij, uh, ja, het is jammer dat hij dat nog niet in volle glorie naar buiten brengt... maar daar kan hij goed uh, over vertellen. En hij voegt daaraan toe, uh, ze hebben het niet herhaald... want ze wisten dat ze mij niet klein konden krijgen. En uh, Ab Klinken is er in zekere opzicht uh, psychisch in ieder geval... Aan onder doorgegaan. Ja. Wat voor rol spelen de media in dat proces? Ja, de, de rol van de media wordt natuurlijk steeds belangrijker. Het gevleugelde begrip daarvoor is televisiedemocratie. Alles komt aan de oppervlakte tegenwoordig, veel meer dan vroeger, laten we zeggen in de tijd van Romme en Drees, het geval was. Alles komt aan de oppervlakte en alles wordt uitgevochten in termen van een wedstrijd, in termen van uh, winst en uh, verlies. En als je dan verliest, veronderstel dat Koppian uh, en Verrier morgen toch meegaan... Uh, in een oplossing, uh, in die Margot kwestie, waarvan iedereen zegt... wat een slapte, wat een derrie. Dan krijgen die Koppian en Verrier uh, vervolgens nog eens een keer de Rutgers van deze wereld uh, over zich heen. En dan, ja, maar je moet je goed voorstellen... die Ad Koppian, die ken ik vrij goed... vanuit uh, uh, toen hij nog voorzitter was van de CDA-jongeren. Het is een Zeeuwse uh, jongen. Hij is gereformeerd, uh, opgevoed. Hij uh, weet wat uh, fatsoen is. En hij wil uh, daarnaar leven. En die wordt zo enorm uh, gemangeld. Eerst binnen zijn uh, eigen partij en vervolgens nog eens een keer uh, door de media. Vandaar dat ik ook zeg... Uh, bevlogen erin gestapt en uh, verkreukeld. Ja. Daar Mensen uh, moeten dat boekje maar eens lezen, want dat is toch een aardige achtergrond dan bij alles wat er zo in politiek Den Haag gebeurt. Uh, dankjewel, Jan, voor de uitleg uh, bij, uh, bij dat boek. Buigen, vernedering en nederigheid in de Nederlandse politiek. Graag. Saks in het uh, mediaforum gaan we uitgebreid praten. Uh, gaan we hier ook nog even over door over dat CDA uh, forum uh, of het CDA congres moet ik zeggen. doen we met Choe Faas en Bert Wagendorp. Maar eerst is hier nog even Catherine Russell. Sam Koek dit. Had jij het door hè Jan? Had ik gelijk gehoord. Put Me Down Easy heet het nummer uitgevoerd door Catherine Russell. Het is uh, half 1 geweest. Hier is het laatste nieuws. Jan van de Putten. Radio 1. Het NOS Journaal. De Universiteit van Tilburg is verbijsterd door de fraude die is gepleegd door hoogleraar Diederik Stapel. Uit voorlopig onderzoek is gebleken dat hij minimaal 30 keer artikelen met verzonnen onderzoek heeft gepubliceerd. Schokkend zegt de universiteit en Stapel zelf zegt dat hij heeft gefaald en dat hij excuses aanbiedt. Het ziekenhuis AMC in Amsterdam verdwijnt van de zwarte lijst... van zorgverzekeraar CZ op het gebied van borstkankeroperaties. Begin deze maand verscheen die zwarte lijst van CZ... met daarop de namen van vijf ziekenhuizen... waarmee CZ geen nieuw contract wilde afsluiten. De AMC gaat nauwer samenwerken met het ziekenhuis in Almere, zegt CZ... en daarom worden er weer zaken gedaan met het AMC. Aan de Amerikaanse oostkust hebben sneeuwstormen elf mensenlevens geëist. Ook viel op veel plaatsen de stroom uit. Van Maryland tot Massachusetts hadden de afgelopen nacht... bijna 3 miljoen mensen geen elektriciteit. En Japan heeft opnieuw op grote schaal jens aangeboden op de valutamarkt... in een poging de munt wat minder duur te maken. Vooral de Japanse auto-industrie heeft last van die dure munt. Japanse auto's worden dan relatief duurder... en daardoor worden er minder van verkocht. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Op steeds meer plaatsen in het land komt de zon er inmiddels bij. Alleen in het noorden, daar is het nog bewolkt. De actuele temperatuur ligt rond 14 à 15 graden. Maar vanmiddag wordt het uiteindelijk ook in het noorden zonnig. In de rest van het land blijft het ook vrij zonnig. De middagtemperatuur die komt uit op een graad of 15 in het noorden... tot 17 in het zuiden. Dan de wind. Ja, er staat eerst een zwakke tot matige wind uit het zuiden. Later vanmiddag draait de wind naar het zuidoosten. Naar morgen, dinsdag. Ja, de dag begint dan zonnig. Maar in de loop van de ochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. In de middag kan lokaal een beetje regen vallen. En het wordt dan zo'n 16 graden. De dagen daarna blijft het zacht en overwegend droog. Pas richting het weekend neemt de kans op regen weer toe. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Tjeu Vaase, eindredacteur bij het Financieel Dagblad. En Bert Wagendorp is schrijver en journalist bij de Volkskrant. columnist ook bij de krant. Welkom allebei. Uh, even het laatste nieuws, dat is uh, die commissie Leeveld. Hè, die heeft die zaak van de, de uh, hoogleraar psychologie Diederik Stapel onderzocht. Uh, van dat vleesonderzoek. Uh, wat was het ook alweer? Mensen die vlees eten zijn agressiever. Ja. Ja. Uh, nou ja, die is behoorlijk door de mand gevallen. Er is een persconferentie geweest. Er zijn wat gegevens nu gepresenteerd. Uh, we moeten het alle ins en outs nog horen. Maar wat, wat is jouw eerste indruk, Bert? Ja, het is allemaal nog erger dan, dan men had gedacht. Het is niet, het is niet alleen dat het vleesonderzoek. Ze hebben nu al dertig uh, artikelen gevonden. die in internationale tijdschriften zijn gepubliceerd. Die, die niet deugen. Uh, ik, ik begreep net dat hij uh, zich uh, ook zelf uh, nu psychologisch wordt geholpen. En ja, dat vind ik eigenlijk het interessante uh, aspect van dit verhaal. Van hoe, hoe, hoe kan zoiets? Hoe hoe ontstaat zoiets? Ja, waar waar is de afslag, uh, heeft hij de afslag gemist? Zeg maar. Ja, dat zijn natuurlijk hele kleine afslagjes die je neemt. Kleine besluiten, een beetje bijstellen onderzoek om het ietsje leuker te maken voor, uh, voor degenen die het gaan lezen. En, en ja, zo zul je wel langzaam in een soort glijdende schaal terechtkomen. Ja. De onderzoeker noemt uh, het gedrag van Stapel schokkend. Hè? Hij zegt, uh, heeft jonge ambitieuze onderzoekers... Uh, die aan zijn zorg en leiding waren toevertrouwd misbruikt. Maar wij, de media, zijn natuurlijk ook ontzettend misbruikt. Of hebben we ja, ons laten misbruiken? We, we, we hebben ons natuurlijk ook wel laten misbruiken. Ja. Hè? Dus, uh, bijvoorbeeld dat vleesonderzoek is heel duidelijk geweest. Dat ja. is door een aantal serieuze kranten. Die hebben dat genegeerd omdat ze de uitkomst van trouwden. Maar heel veel kranten hebben dat, uh, en websites hebben dat razendsnel naar buiten gebracht. Omdat het zo lollig leek. Maar het was dus uit de duim gezo gezogen. Het is natuurlijk interessant om nu te kijken. Uh, hij geeft nu toe dat 30 artikelen uit de duim gezonde, uh, gezogen zijn. Wie zich, welke journalisten zich allemaal door, door die onderzoeken hebben laten misleiden. En in hoeverre dat verwijtbaar is. Ja. Kijk, het punt is, je, je, je als krant ga je pas over zo'n onderzoek zelf publiceren als het getoetst is. Uh, dus vaak als het in een wetenschappelijk tijdschrift is verschenen... en dat was met dat gekke onderzoek over dat vlees... was dat helemaal niet gebeurd. Ze he, daar... waren heel snel met een soort persbericht om, om maar te laten zien... nou, dit is toch wel heel bijzonder. Ja, dat dat was... Ook nog ingestoken door iemand die aan de, aan de anti-vleeskant zit. Natuurlijk. Ja, die mevrouw Roos Vonk, he, ja. Dus daar, daar zullen we ook nog wel meer over gaan horen. Die, die bij de Partij voor de Dieren zat. Dus dan werd toch een beetje Kennelijk ken, Ontstond er iets bij stapel van dat kan niet misgaan. Dus het werd steeds gekker tot hij op een gegeven moment door de mand is gevallen. Bert, hoe is dit te voorkomen? Ik kijk even naar de mediakant. Want in dit geval was het misschien wel duidelijk... maar we hebben natuurlijk vaker uh, onderzoeken gehad... waar we toch met z'n allen ingetuind zijn. Nou ja, we tuinen er voortdurend in. Hè? Ik bedoel, uh, Maurice de Hond hoeft maar een of ander peilingetje te houden. Ja. En dan gaan we weer... Dat, dat, dat kan zomaar open in krant zijn. Hè? Dat, dat, je zag het vanmorgen bij ons. TDA, uh, dan nou, zit hij nog metij, elf zetels. Dat is het nieuws. Ja, wie zegt dat dat klopt, weet je dat is, dat is hetzelfde soort natte vingeronderzoek... waar wij gewoon toch maar graag achteraan ja. lopen... en waarbij... Uh, waarbij het, het, het is toch een soort entertainment geworden. En dat is in, in dit geval van Stapel ook. Ik zie ze ook vaak langskomen, die onderzoekjes. He, ben dan kijk ik even bij nu.nl. En er zat, elke dag staat er wel een onderzoekje. En dan is het denk ja, goh, onmerkelijk denk ik dan. En ik moet er even op lachen. Het is entertainment. Ja. En dat, daar is deze man toch in meegegaan, vrees ik. Ja. En daarbij heeft hij zijn wetenschappelijke overtuigingen toch uh, tekort gedaan. Over Maurice Honders. Ik las dat boek van Raoul Heertje. Die heeft zich ooit daar ingeschreven bij de hond. Uh, en heeft, heeft echt de meest waanzinnige dingen dan als, als antwoord gegeven. <laughs> ja. En die werd gewoon de volgende dag weer uitgenodigd voor een volgend onderzoek. Dat ja, wordt totaal niet dat gecontroleerd. Dus, ja. um, dus dat, dat kunnen wij ervan leren, uh, kan je zeggen. En, en, ja, uh, maar maar kun, je, kun, je, kun je het ook voorkomen, dit? Ja, ja, natuurlijk. Je kijk, opiniepeiling is or, or deel van het ritueel. Ja. En, en als ja, het gaat om, om, om, om, om partijen verkiezingen... Maar dat als weinig we maar... onderzoek wordt dat, wordt dat gepresenteerd. Ja, maar rustig onderzoek is in dat gebied een redelijke staat van dienst. als dus het gaat om, om het voorspellen van, van zetelaantallen. Ik zit er ongeveer 20% naast gemiddeld bij, bij verkiezingen? Nou, dat is volgens mij helemaal niet waar. Ja, dat is waar. Nee, nee de betwijfel ja, Hij zit er wel eens zeer. naast, volgens mij. Tuurlijk heeft hij er wel eens naast. Maar, neem maar, neem maar even naar onze kant van het verhaal. Want kijk, we zeggen natuurlijk, van je moet alles controleren en checken en, en weet ik het allemaal. Maar in de, in de huidige tijd moet je ook snel uh, reageren. En nemen we vaak niet genoeg tijd om dat te doen. En zei, misschien is het geld er ook wel niet eens voor... Nou, de grote kranten hebben, hebben de en, en, en, en, de, en de journaals die hebben daar geld, geld uh, genoeg voor. Nog, nogmaals, dat, dat onderzoek over dat vlees, dat vleeseters agressiever zijn... dat heeft de serieuze media niet of nauwelijks gehaald. Maar er zijn uh, onderzoeken bij uh, die in Nature zijn verschenen. En andere uh, uh, ja. grote tijdschriften die daar dus wel ingezaan hebben. Nou, als die tijdschriften daarin meegaan. Ja. kun je van een eenvoudige krantenredactie niet ja. verwachten dat ze. Ja. Dan ben je machteloos. Dan ben je machteloos. Ja, ja want je moet je ergens op, op, op baseren. Je kunt moeilijk zelf gaan zitten experimenteren je, op je redactie. Hoe het met agressieve vleeseters vrees, zit. Hoe agressieve maar, collega's. Zover is het waar. Kijk, opiniepeilingen zijn vaak een gemakkelijke manier om nieuws te maken. Dat, uh, mm. en, en daar laat Maurits de hond wordt daar zeker voor gebruikt. Um, ik vind het toch iets anders dan uh, de peiling over kamerzetels. Want het zet natuurlijk wel enorme druk op de cda kamerfractie mm. Goed, uh, nou, straks om één uur ongetwijfeld veel meer in het nieuws over dat uh, verhaal van Stapel. En uh, inderdaad, dat is interessant op termijn om eens te horen waar het bij die man nou helemaal mis is gegaan. Want uh, ja, het is me nogal wat. Um, we spraken net even met Jan Tromp hè, over dat boekje wat hij heeft geschreven. Ik begreep dat jij het bij je had. Ja, ik dacht ja, dat je het erover ging hebben. Je dus wilde, wilde, uit... ja. wilde er iets over voorlezen. Nou, ik kan ook wel een compliment geven. Het is, het is goed geschreven, het is goed getimed. Maar het is verder uh, uh, ja, onthutsend, toch, vind ik. Uh, door, door zijn vooringenomenheid. En op een gegeven moment komt dan toch Maxime Vragen. Het hele boek is gericht op Maxime Vragen: De grond in de boren. Dat is het doel van het boekje. <lacht> uh, en op een gegeven moment komt dan de zin. De DDR van Ulbricht, het Roemenië van Ceausescu. Dat soort toestanden. Dus Maxime Vragen wordt hier op één lijn gezet. Met, uh, met de man die vluchtelingen over de muur in zijn rug liet schieten. En met Ceausescu. Ja, uh, dan. Verschrikkelijk vind ik het. Ik vind het daarmee... Uh, nou ja, daarmee is het boekje dus... Gedenklassificeerd. De, bedoelt hij niet gewoon... Kijk, nu ga je allerlei vergelijken. Ik bedoel hij niet gewoon de manier waarop uh, die mannen hun partijen uh, onder controle hielden. Hun, hun, hun, hun getrouwen onder controle hielden. Nou, hij werkt het natuurlijk helemaal niet uit. Het is ook een, flint op de, een boekje. Uh, het is van, een jubileumboekje. Uh, ja. Van 60 bladzijden, als ik de witpagina's niet meetel. Um, dus het, dat, dat, dat stoort me zeer, maar er is ook iets iron, ironisch bij... Uh, denk ik, waardoor hij door zijn ideologische blindheid dat niet ziet. Uh, het gaat namelijk over uh, politici die niet buigen. Die, die, dat wil hij graag zien. Hmm. Maar er is natuurlijk één voorbeeld van iemand die niet gebogen is... en dat is Geert Wilders. Geert Wilders is het voorbeeld van een politicus... die niet is gebogen voor de druk van de VVD, voor Van Aertsen... en die is zijn eigen weg gegaan... Uh, Eigenlijk een groot voorbeeld zou dat moeten zijn voor ja. Kopperjan en Frije. Of, of, of je het ermee eens bent of niet. Maar jij je... zegt, van, als, dat is een politicus die niet gebogen ja, is. hij had te raden moeten gaan bij, uh, bij Wilders. En misschien ook wel uh, bij andere VVD'ers die, uh, nou ja, die, die niet zijn ja. gebogen. Maar, wat, wat, dat Want dat zei hij net dat, dat wel. Dat is fascinerend natuurlijk. Waarom Want... hebben die wel stand gehouden ja. tegen de druk? Maar dat zei hij net wel. Het gaat door alle partijen heen. Hij noemt bijvoorbeeld uit de PvdA, uit de VVD. Maakt niet uit. Het is niet alleen maar CDA. Ja, maar het zijn allemaal kleine mensen die... die uh, of, laat ik zeg, veel, drie politici komen voorbij die min of meer vergeten zijn, althans een aantal daarvan. Uh, maar het grote voorbeeld van iemand die met succes uh, zich verzet heeft tegen de enorme partijdruk, dat zit hij voor compleet over het hoofd. Ben je het er mee eens, Bert? Ik heb het boekje nog niet gelezen, dus ik kreeg het al niet nee, weten. Maar hij noemt dat wild, als voorbeeld. Uh, je, je zou willen als voorbeeld kunnen zien van iemand die, die, die, die niet erg buigzaam is. Ja, dat klopt. <laughs> dat, dat, dat, is, dat doet hij al, nou al een aantal jaren. Houdt hij dat, uh, houdt hij dat stug vol? Ik kan er weinig over zeggen. Want ja. Ik kan er weinig over zeggen. Ik weet het niet. Ja. Nou, laten we het dan nog even hebben over dat CDA-congres. Uh, het, het ging het hele weekend over. Op voorhand al. Want we dachten dat er uh, nou, ongeveer op het minst net zo'n spektakel zou gaan uh, plaatsvinden als met dat congres rond de formatie. Uh, dat viel wat tegen, vond ik. Ja, dat was ook de reden dat, dat, dat de tv natuurlijk weer in volle kracht was uit, uitgerukt. En de pers ook. Iedereen herinnerde zich nog het, het, het congres van oktober vorig jaar. Waren. Ja, dat was natuurlijk een ongelooflijk spektakel. Misschien wel een van de mooiste televisie, politieke televisieuitzendingen van de afgelopen jaren. Zelfs dat, op DVD verscheen, het is, het is ook op DVD. Ja, ja, ja, ja. ik kan me ook voorstellen dat, dat ik dat nog eens ga een <tus> terugkijken. Want het was een, een, een ontzettend leuke vertoning. En ook spannend, weet je Je zag daar echt, daar werd, daar werd een partij verscheurd. En die partij is natuurlijk verscheurd gebleven de, afge de afgelopen jaren. En iedereen hoopte dat dat element... Uh, dit keer zou terugkomen, dat er nu opnieuw de vraag gesteld worden... zijn we op het goede pad. En die vraag werd ook wel gesteld, maar natuurlijk niet zo scherp... dat er uh, gelijk uh, breuken in de lucht uh, ja. kwamen te hangen. Wat vond jij, Tje? Nou ja, qua entertainment, om even dat woord te gebruiken... wat je net ook gebruikte, was het was misschien wat teleurstellend... en was het ook eigenlijk, denk ik, onaanvolgbaar... Uh, in de manier waarop die, uh, die resolutie werd... Uh, of die motie werd aangepast en bijgesteld. Uh, dus het CDA heeft duidelijk gewoon wat extra tijd gekocht... Ge, uh, gekocht. En intussen ja, eh, gaat het circus door. Ik geloof dat nu zijn we vier dagen... Ik denk dat we vier dagen openingsjournaal zitten. En dat ja. zal nog wel even... Eh. Maar jij bent nog niet Mauro Moe? Ik ben wel Mauro Moe, oh, ja, wel. Ja, ja. En jij bent? Nou ja, ik vind dat je nu weer terugkijkt. Die Mauro is gebruikt om een, om een, een, een, een probleem aan de orde te stellen. Dat is allemaal heel erg voor die jongen. En, maar je moet je, niet, je moet niet vergeten dat op ditzelfde moment... vertrekt er waarschijnlijk het vliegtuig van, van Schiphol... dat vol zit met uitgewezen asielzoekers. En, en misschien zitten er ook wel een paar Mauro's tussen. Dus het is, het is één, één individu wat staat voor meer. Je moet nu dat individu weer hopelijk voor hem een positieve afloop... maar dat moet je weer laten rusten. En nu moet je terug naar de kern van de zaak. Van hoe zit het met ons beleid en hoe zit het met onze humaniteit? Ja. Nog even naar die Mauro. Ik weet niet wat voor adviseurs hij allemaal had. Maar hij zat op een gegeven moment overal. Ik snap het ook wel, want het is natuurlijk om zijn zaak te bepleiten. Uh, op het laatst nog even bij Paul de Leeuw zaterdagavond. Even, laten we even luisteren naar het volledige interview met Mauro. Ben je moe, Mauro? Ben je moe? Ja, heel uh, erg. Zoveel net... gebeurd, hè? Ja, we zijn wel vermoeiende dagen ja. Wie is dit? Dat is mijn kleine broertje, Tjert. Dus broertje, hoe oud is die? Drieënhalf. Drieënhalf, die hebben we helemaal nog niet gezien. Dus dat betekent dat als jij weg moet, dat uh, je Tjert ook niet gaat zien? Ja. Dat de familie uit elkaar uh, gerukt wordt. Ja. Dus is dat wel handig om te weten dat misschien families toch bij elkaar moeten blijven? Dat ook misschien een reden is om dat te zeggen. Nou, misschien moeten we hem toch hier laten. Ja. Paul de Leeuw, die uh, Mauro nog even op het allerlaatste moment in zijn uitzending haalde. Kan dit of... Nou ja, ik had dat broertje al gezien. Eh, ik heb de hele familie van eh, Mauw, althans de Nederlandse familie, al gezien. Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd naar zijn Angolese familie als het gaat om het uiteenrukken van zijn familie. Hmm. Ja, hij heeft ook een moeder in Angola. Zijn pleegmoeder is niet zijn moeder. Hij nou, heeft hem zelf wel op vliegtuig gezet, hè? dus uh, dat is misschien ja. van uiteenrukken, geen sprake. Maar nee. nou ja, maar goed, ja. laat ik zeggen, ik, ik, heb, ik heb het allemaal al, ik heb dat broertje al gezien, dus de vermoeidheid kroopt mij hier ook. Ja. Ja. Nee. Nou ja, dit, dit is precies wat er, wat er gebeurt. Het, het, het wordt, uh, ge, uh, ik snap de leeuw wel, hè. die heeft zelf twee kinderen. Die stelt zich dan voor van, stel dat die het land weer uit moeten. Goed, uh, maar het is wel puur sentiment. En het, het moet nu weer terug naar de ratio, dacht ik. Nog één ding. Het, het was Lektober. Uh, ingegeven door een site die heet Webwereld. We, we hebben net de, de redactie ook even gesproken, Sander van de Meis. Uh, bedoelt eigenlijk om aan te tonen dat het allemaal niet zo goed gesteld is met, met uh, de beveiliging van onze privégegevens. Is dat nou goed dat ze dat hebben aangetoond of niet? Ja, volgens mij wel. Ik bedoel, je kunt. Uh, uh, ik, ik, ik wil graag dat mijn gegevens bij banken, uh, eigenlijk vooral bij banken goed beschermd worden. Dat ik niet opeens mijn, mijn bankrekening uh, op nul zie staan. Uh, nou, ja, het, het, die hackers, die lopen kennelijk toch steeds vooruit op de, op de beveiligers. En het, uh, volgens mij wordt er al gehackt uh, sinds, sinds begin van de jaren negentig. Voor mij zijn er nu al de, de eerste opa-hackers uh, aan de gang. En, en dat is. Het, het, wat, wat mij eigenlijk wel was zorgbaar zorgen baart. Het, het, het lukt dus kennelijk niet om die, om die gegevens uh, afdoende te beschermen. Maar als er een van de slimme jongetjes aankomt, die komt er toch weer in. Dat vind ik wel verbaast ja. mij wel. Is het overdreven, vind jij je, of niet? Ja, het, is, het gaat toch een beetje langs mij heen, moet ik zeggen. Die hele, die hele hype en de sport van het, het hacken... Um... Ja, ik ben, helemaal, ik ben niet oneens hoor met wat, uh, wat zojuist gezegd is. Maar uh, bij mij krijgt wel een vermoeidheid van jongens die.. Uh, ja, je kunt ook uh, vals geld drukken. Ja, dat kan. En daar kun je heel bedreven in zijn. Dan kun je aantonen dat het vals scheelt. Ja, je kunt het maken. Ja, ja Wij kunnen onze samenleving nooit tegen alle misdaad beschermen. We kunnen ze dus ook het internet niet tegen allerlei types beschermen. Maar goed, aan alle kanten. Het is wel. Uh, ieder hey, je... geval bij de overheid verwachten dat ze er echt alles aan doen. En dat zullen ze wel doen. Maar het is blijkbaar niet voldoende. Dat je, dat je spullen daar een beetje veilig staan. Je, wij moeten, we worden gedwongen om via dat soort sites onze belastingspullen door te sturen. En noem het maar. Want dan mag je erop vertrouwen dat dat beveiligd is. Uh, nee, dat klopt. Dat klopt. Maar uh, Is het trouwens zo dat die site van die jongens nu zelf ook gehackt is? Ja, die Brenno de Winter is zelf gehackt door, weer door een beveiligingsbedrijf. Uh, zijn eigen sites, geloof ik. Mm. Dus nou ja, ze houden elkaar in ieder geval heel druk bezig. Uh, uh, nou ja, het is dus kennelijk nog lastiger dan je denkt... als uh, de hackers elkaar aan het hacken zijn. dan. Uh... <lacht> Ja. ja, nou goed. Uh, hartelijk bedankt voor jullie bijdrage aan dit uh, mediaforum. Tjeu Fazen en uh, Bert uh, Wagendorp waren dat. Zometeen beginnen we aan de nieuwe week van de Nationale Nieuwsquiz. Dat doen we met Gerde Kool-Wassink uit Zeist. Hij is de eerste kandidaat. En deze hele week op Radio 1 uh, nieuw uh, werk van uh, Spinvis. Want er is een nieuw album van hem uit. Dat heet Tot Ziens Justine Keller. Het is de Radio 1 CD. En van dat album draaien we nu Koning Alcohol. We zit achterop, we zwijgen alle... ZANG En mensen die lopen met hem weg, er zijn er ook die vinden het uitermate vervelend. Spinvis, nou die hebben een lastige week, want het is de Radio 1 CD deze week. De nieuwe Spinvis heet tot ziens Justin Keller. En daarvan hoort u koning alcohol. We beginnen aan een nieuwe week van de Nationale Nieuwsquiz. Gerco Wassink is hier, 20 jaar, komt uit Zeist. Eh, welkom. Ja, Studeert in uh, Utrecht biomedische wetenschappen. Wat wil je dan uiteindelijk worden? Ja, met biomedische wetenschappen kun je eigenlijk een heleboel dingen worden. En die kan eigenlijk uh, biologieleraar worden. Zeg dus ik met een omweg, wel. Biologie leraar. Ja, ja, want dat, dat, dat is een kortere weg natuurlijk. Ja, je kunt ook biologie studeren. Ja, ja. Ja, maar je vindt dit wel interessanter. Ja. En misschien ook uiteindelijk een bredere opleiding. Ja, precies, waardoor, je, ja. Ja. waardoor je nog wat andere dingen ook kan doen. Um, Oké, okay, nou, biologie leraar. Dat is ook wel mooi, inderdaad. Um, studenten zeggen we altijd, het is altijd mooi als je 300 euro mee naar huis kan nemen. Want dat is wat er aan de finish ligt. Maar dan moet je wel eerst een goede score neerzetten. We beginnen met het bepalen van de nieuwsfactor. De Nationale Nieuwsquiz. Dames en heren, Maxime Verhagen. Lieve seria vrienden voor het CDA is ieder mens van waarde. Ze willen streng zijn voor wie niet wil. Sociaal voor wie niet kan. Een schild voor zwakken en een stimulans voor talenten. En zelden is de spanning zo groot als wanneer je tegen een jongen van 18 moet zeggen: je moet blijven of je moet terug naar het land waar je geboren bent. En ik ga ervan uit, Siebrand, dat de voltallige CDA-fractie dat volgende week eensgezind doet. Het CDA hield congres in uh, Utrecht afgelopen zaterdag. Uh, vooraf was uh, uh, wat, uh, wat angst, uh, maar het bleef uiteindelijk een stuk rustiger dan een jaar eerder... toen de partij diep verdeeld was en stemprocedures uh, stemprocedure ze in een John Lanting-achtige klucht. Vraag 1. Vooraf werd vooral met spanning uitgekeken naar een motie over de zaak Mauro... die ingediend zou worden. Door welke afdeling gebeurde dat? Uh, Trente. Dat is goed, de motie werd aangenomen, maar iedereen gaf daar een eigen uitleg aan. Minister Leers vond dat het zijn beleid ondersteunde. Dissident Ad Koppian zag er daarentegen een helder signaal in... dat zijn partij wil dat Mauro blijft. Vraag 2. Een cda bewindspersoon kreeg de afgelopen dagen veel kritiek... nadat hij in de uitzending van Pauw en Witteman... Mauro uitnodigde om gezellig samen naar FC Twente PSV te gaan. Wie deed dat aanbod? Uh, Knops? Nee, dat is hem niet. Het was Henk Bleker... Uh, Mauro zei trouwens overigens onmiddellijk mooi niet. Uh, en Bleken zegt dat hij geen spijt heeft van die actie. Het was gewoon authentiek, uit een impuls geboren. Wat mensen ervan vinden, dat zal me even wat, aldus de staatssecretaris. Vraag 3. Reuring rond congres is van alle tijden. Website Geen Stijl speelde daar in 2005 gretig op in... door aan te kondigen met bussen vol pas lid geworden bezoekers... een stemming over de toekomst van het kabinet te beïnvloeden. Om een uh, congres van welke partij ging het in de tijd... Dat is de D66. Dat ja, is goed. De leden moesten zich inderdaad buigen over het zogenaamde paasakkoord. bleek trouwens om een grap te gaan van geen stijl. Maar De schrik zat er in ieder geval bij D66 goed in eventjes. We laten nu een geluidsargument horen. Dat is vraag 4. Wie is hier aan het woord? Mensen mogen foto's maken. Ik maak ook foto's. Alleen niet zo cruciaal als, als meneer Blom in gedaan vandaag. Laat me ophouden, want uh, wij gaan, wij, ik denk dat wij een fantastische wedstrijd hebben gespeeld. Fred Rutte. De trainer van PSV was dat inderdaad na de wedstrijd tegen Twente. Hij was woest op scheidsrechter Kevin Blom. Die gaf strootman van PSV rood. Volgens Rutte toonde hij zich daarmee een home referee. De wedstrijd eindigt in een 2-2 gelijk spel. Vraag 5. Rutte was niet de enige trainer die een stroef weekend beleefde. Collega Ronald Koeman zag zijn club Feyenoord met 6-0 verliezen. Tegen wie? Tegen Groningen. Ja. Feyenoord verloor vorige week ook al van Go Ahead. De beker. Voor Koeman was het zijn zwaarste nederlaag ooit in de Eredivisie. 6-0 tegen Groningen. We gaan naar de laatste vraag. Nog vier punten te verdienen. Het gaat tot nu toe best aardig. Uh, je krijgt aanwijzingen over een onderwerp uit het nieuws. Uh, het gaat dus om één term die we zoeken. En de vraag is heel simpel. Wat bedoelen wij hier? Als je het weet, onmiddellijk stoproepen. Dan zetten we de tellen met de punten ook stil. Hier komen de aanwijzingen: 4. Ik ben de enige die wordt vertrouwd door Rainman. 3. Gek genoeg maakte de Queen wel gebruik van mijn diensten. 2. Vroeger was ik een acroniem van Queensland and Northern Territory Aerial Services. 1. Circa 70.000 reizigers werden getroffen door mijn staking. Quantas? Ja. Hij kwam van ver. Ja. Maar het is inderdaad goed. Had je die eerste aanwijzing, had je hem nog niet door? Nee. De film Rain Man, nooit gezien? Nee. nee. Uh, Rain Man gaat over een, een jongen die uh, autistisch is. Uh, Charlie Babbitt is zijn broer. En als hij dan uh, met uh, Raymond, zo heet hij dan eigenlijk, wil gaan vliegen... dan uh, noemt Raymond dus alle ongelukken met luchtvaartmaatschappijen op... waarmee ze dan uh, zouden kunnen vliegen. Zijn broer vraagt dan op een gegeven moment... Van, is er dan een luchtvaartmaatschappij uh, waarmee we wel kunnen... die nooit gecrashed is? En dan zegt hij, Qantas never crashed. Bekende uitspraak in die film. Uh, Quantas was het inderdaad. En koningin Elisabeth ging zaterdag wel na het staatsbezoek... gewoon met een Quantas-toestel uh, Australië uit. Dus dat was wel weer opmerkelijk. Je komt op vijf. Daarmee gaan we zometeen vermenigvuldigen in deel 2 van de quiz.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 Daarom onze stelling, de wereld is te vol. Bent u het daarmee eens of oneens? SMS dat naar 7070, 70, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer is 0800-1101. U mag ook stemmen op onze website, www.stand.nl. En als u twittert, doe dat dan met hekjesstandpunt. Dan gaan we snel door met Gerco Wassink voor deel 2 van de quiz. Eh, Factor 5, dus daarmee gaan we me vermenigvuldigen. Nu 90 seconden de tijd en veel vragen als je niet weet, pas roepen. Hier komen ze. De Nationale Nieuwsbis. Wie heeft het Westen in harde bewoningen opgeroepen niet in te grijpen in zijn land? Dat is goed. In New York is de 125e verjaardag gevierd van welk bouwwerk? Uh, Vrijheidsbeeld. Dat is goed. Rozen plev is de nieuwe president van welk land? Uh, pas. Bulgarije. Wie heeft de selecties de gewonnen? gewonnen? Uh. Pas. Peter Buwalda. Nederland heeft in Veldhoven de wereldtitel veroverd in welke sport? Bridge. Is goed. Welke brug vertoonde zondagavond Kuren met een file als gevolg? Ketelbrug. Is goed. Op welk eiland is tijdens een bezoek van de koningin geprotesteerd tegen prijsstijgingen? Aruba? Nee, Bonaire. Welk soort dier viel zondag in een greppel in de dierentuin van Emmen? Olifant. Is goed. Wat is de naam van de zangeres die als eerste 15 miljoen volgers op Twitter heeft? Pas. Lady Gaga, een man uit welk land, is een nationale held... nadat hij in een winkelcentrum acht dagen onder water verbleef? Pas. In Turkije, welke partij wil accijns gaan heffen op softdrugs? Pas. Dat is de PVV. Wat is de naam van de Tsjechische tennister die de WTA-championship heeft gewonnen? Pas. Petra Kvitova. In Keulen is een vat met welke zeer giftige stof gestolen? Chiaan Dat is goed. De Somalische stad Djilip is gebombardeerd door vliegtuigen uit welk land? Pas. Kenia. Over de manier van juichen van welke voetballer ontstond ophef... omdat die zou lijken op het brengen van de Hitlergroet? Van Persie. Dat is goed. Een jury doet deze week uitspraak in de zaak tegen de lijfarts van wie? Uh, Michael Jackson. Dat is goed. In welk land is een journaliste veroordeeld voor het doorspelen van geheime informatie? Israël. En dat is goed. Israël zit nog in de klap, dus die tellen we mee. Um, dat betekent dat er negen vragen goed waren in deel twee van de quiz. Maal vijf is 45. Tevreden? Nee, niet helemaal. Nou, het hoger gekund, hè? Um, nou, dus het wordt spannend of, of er nog iemand overheen gaat. Um, dat gaan we zien, want er komen nog vier kandidaten voorbij deze week. Je krijgt van ons het normale prijzenpakket mee. De kaarten voor beeld en geluid, de lunchradio, de mok en de lunchbox. Okay, en succes met je studie. Ja, dank u wel. Wij melden ons zometeen om kwart over één weer. En dan gaat het over schrijvers en schrijfsturs. Er Wordt vanavond weer een belangrijke prijs uitgereikt. Blijkt toch dat mannen die prijzen vaker winnen. Hoe kan dat? Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV. De hype begon met het twittertje van Wilders. Helmond is afgelopen zomer in het brandpunt van het nieuws. Marokkaanse straatterror. Ja, daar was dan weer opgeblazen dat er knokploegen zijn. PVV-leider Geert Wilders bracht woensdag een bezoek aan Helmond. Deze week in Cairo. Goedemorgen Nederland tussen half tien en half elf. Helmond na de hype. Maar er waren helemaal geen knokploegen. Ze zijn er ook nooit geweest. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Stop de verwoestende gevolgen van diabetes. Geef aan de collectant van het Diabetesfonds. Dit is Radio 1.